Gelief en met het NOS-journaal. President Abbas heeft namens de Palestijnen het VN-lidmaatschap aangevraagd. Hij zei in de Algemene Vergadering dat het de hoogste tijd is dat er een Palestijnse staat komt die internationaal wordt erkend. Praten met Israël over vrede heeft volgens Abbas niets opgeleverd en is aanvraag dus een logische stap. Wat hem betreft is de Israëlische nederzettingenpolitiek het grootste obstakel voor vrede. De Palestijnen zullen zich vreedzaam blijven verzetten tegen de bouw van Joodse nederzettingen op Palestijns gebied, zei Abbas. De Verenigde Staten hebben gezegd dat ze een veto zullen uitspreken over de Palestijnse aanvraag voor het VN-lidmaatschap. President Obama wil dat Palestijn en Israël verder praten over vrede. Premier Netanyahu, die straks de algemene vergadering toespreekt, betreurt de Palestijnse stap. In Amsterdam is de AEX na een dag van grote schommelingen met winst gesloten. De index sloot een half procent hoger op bijna 265 punten. Eerder op de dag stond de index nog op een verlies van 2,7 procent, maar aan het eind van de dag trad het herstel in. De andere Europese beurzen noteerden winsten van ongeveer 1 procent. Desondanks blijft de onzekerheid op de financiële markten groot. Vanochtend speculeerde de president van de Nederlandse bank, Knot, over een Grieks faillissement. Hij zei dat niet uit te sluiten. Niet eerder liet een bankier van een centrale bank zich daar zo over uit. Bij de Rotterdamse politie heeft zich een jongen gemeld die betrokken was bij de rellen van zaterdagavond bij de Kuip. Hij gaf zich aan nadat de foto en die van vier anderen gisteravond waren gepubliceerd op de politiewebsite. De jongen van 18 uit Capelle aan de IJssel is meteen vastgezet. De Rotterdamse politie dreigt de foto's van alle railschoppers op billboards in de hele stad te tonen als ze zich niet aangeven. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en op veel plaatsen nevel of mist. Morgenmiddag vrij zonnig met maxima van 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Zondag ook veel zon en nog iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A15 Europort Gorkum tussen Spijkenisse en, en Knopende Ridderkerk. En op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Venlo en Maasbracht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort en zomerheers.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 Después de tanto tiempo Het con emoción Y inquietamente sin tener pregunta ¿Cuál es la razón to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 Maar dat wel. And don't it. Ook op tv ZM Tekst Tv op kanaal 45. Cuando se je in de war bent, je in de war bent, je in de baila, baila, baila, baila, baila, baila bailame, esta lumba, ta Cuando se anima dolores, cuando se hincha mal, cuando se inma su vela, cuando se inmacore, cuando de cuando se dolore, cuando se flore, cuando se, subela, cuando se Baila, dan ik Wanneer se in de val wanneer ik in de val wanneer ik in de val wanneer ik in mare val wanneer ik in de val wanneer ik in de val baila, baila, baila, baila. baila, baila, baila, baila.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 Don't want away I'm